Hart, daar zit de braafheid bij. En dan heeft Stekelenburg weer de bal. Maar ik ben ook benieuwd wat Van Marwijk nog gaat doen. Gaat hij nog iets doen met wissels? Of geeft hij aan van ja, dit is zoveel beter dan wat ik op de bank heb zitten. Dat is ook niet leuk voor de jongens die er zitten. Want uh, je zou toch misschien zeggen dat een paar jongens kunnen een wisseltje gebruiken. Balbezit met Strootman, goed doorgespeeld richting braafheid. Braafheid. In ieder geval is Strootman aan de bal sterk, maar komt hij aan tempo zo nu nou wat tekort? Maar is in de tweede helft in ieder geval wat beter zichtbaar dan in de eerste helft. Met nu Babel in balbezit. Babel terug naar Snijder. Snijder speelt de bal diep. Blijft buitenspel weer kuit, wordt niet gegeven. Overname bij de Duitsers. En dus is er snelheid, en dus is er weer gevaar. En dus moet Nederland oppassen. Kadira, Kroos. Nu is uh, Huntelaar meegelopen. De bal gaat eigenlijk aan beide voorbij. wordt dan opgepikt door op Van der Wiel. Naartier de Jong loopt zich warm. Uh, Oké, okay. dat uh, vind ik niet zo'n hele rare gedachte eigenlijk. Terwijl nu Babel wordt weggestuurd aan de linkerkant. Maar daar is de keeper alweer. En die doet dat uh, keurig. De bal vangen. En dan denkt hij, oh kom een strafopgebied gebied uit. En dan ineens maar een soort volleyballen meegeven weer naar mensen voorin. Applaus, Kroos aan de bal. Zo hebben de Duitsers... De bal bezit alweer terug en komt Boateng via de rechterkant. Er zijn er onmiddellijk weer vier, vijf mensen mee. En aanspeelbaar speelbaar Podolski met een balletje breed. En dan wordt er geschoten door Klozen, Maar die doet dat eigenlijk vrij zwak in de handen van Stekenburg. Maar het gemak waarmee de aanval eigenlijk weer kan worden opgezet. En uiteindelijk halen we ook hier Podolski en Krozen weer eens een keer door elkaar. Want het was Kroos die het balletje breed gaf aan Klozen, Maar het, het is makkelijk. Het oogt allemaal makkelijk. Misschien dat als je in het hart van Van Marwijk kijkt dat hij denkt van uh, fluit me lekker af. Dan uh, vind ik het wel mooi met die 2-0. Of heeft hij die hoop dat uh, Nederland toch nog uh, iets kan doen in deze wedstrijd? Dat lijkt uh, ijdele hoop, maar je weet het maar nooit. Het blijft een gek spelletje waarbij de Duitsers nu jagen op van de wiel. Uh, Strootman de bal goed doorspeelt richting Kuit. Doet hij uitstekend Strootman. Goed positie gezocht, maar dan verspeelt hij hem. Dan zit er uh, weer een mannetje tussen. Strootman wordt dan gepoord. En uiteindelijk via Kroos, die de bal niet goed krijgt van Kloos, een lekere mogelijkheid aan de linkerkant te komen. En Leu is nu ook boos. Die heeft zoiets van, uh, dat is iets te frivool. Het moet wel een beetje Duits blijven met het balbezit voor Matthijs. Als je kijkt wat Duitsland in de afgelopen periode aan wedstrijden, grote wedstrijden heeft gespeeld en gewonnen tegen Engeland, Argentinië, tegen Brazilië. Wat is het ook niet gek dat je... Weet dat je met een top tegenstander te maken hebt. Terwijl nu Babel wel een aardige solo bezig is. Babel ook voor Kuit aan de rechterkant komt de grote kansbal voor Huntelaar. Nee, maar de voorzet tegen de hand lijkt mij toch van een van de Duitse verledigen. Ayogo, daar gaan ook uh, vooral oranje armen de lucht in. Van Marwijk is woedend. En dan begrijpt u wel dat de bal niet op de stip gaat. Leek mij inderdaad Hens, terwijl Snijden nog een schietkans krijgt. En de bal probeert mee te geven aan Huntelaar. En dan voor de tweede keer boos is op de scheidsrechter. Die nu zegt, nou voetballen maar. De Duitsers hebben de ballen willen counteren. Het zou wat zijn als je nu tegen de 3-0 aanloopt. Maar Van Bommel voorkomt dat door de bal terug te spelen in de eigen geleden. Ik zou het graag nog een keer terug willen zien of eigenlijk is dat niet eens nodig. Want het was gewoon Ja, Ja, Ja, je idee ook. En uh, Nederland uh, begint wat meer te drukken. En de Duitsers uh, hebben zich zo ver terug laten vallen. Dat ze zich heel langzaam zelf uit de wedstrijd aan het spelen zijn. En uh, alleen nog maar loeren op de counter. En zich uh, niet meer concentreren op het voetbal waar ze zo goed in zijn. Nu met het balbezit uh, Snijder. Snijder net niet langs met zakken. Die heeft twee be meters uh, benen. Met nu uh, Eugiel. Euziel uh, met een goede bal richting Close. Close tussen twee man door. Aan de linkerkant gaat Aogo ook mee. Aogo komt oplopen, krijgt de bal nu ook. Uh, we moeten het duel aangaan met Van der Wiel. Aogo speelt in de bal op de rand van de 16 naar Podolski. Podolski uh, komt uh, bij Euziel de bal terecht. Euziel neemt de bal dan weer geweldig onder controle. Tussen twee man in uh, verspeelt hij uiteindelijk de bal. En kan Strootman de bal doorspelen. Doet dat via Huntelaar en Snijder. De druk van Nederland is dus een paar keer op rij nu veel te laat. Daardoor ontsnappen de Duitsers waar het echt onnodig is als iedereen gewoon bij de les is. Nu uitbraak Oranje, Babel, 30 meter van het doel, schiet maar eens Babel. Redding van Nooyen die de bal weliswaar met curve op zich af ziet komen. De handen strekt en de bal er tegenaan laat stuiten. Dat zijn dan wel relatief gevaarlijke momenten. De keeper nou ja, niet echt op de proef gesteld, want dit had iedere doelman gehad. Maar hij heeft hem te pakken. En opnieuw een streepje in ieder geval aan de kant van Nederland. Dat in ieder geval wat meer en wat vaker en gevaarlijker in de buurt komt van dat Duitse doel. Ja, Duitsland, ik zei het al, vergeet een beetje de voetballen. Zal het recht ongetwijfeld weer gaan oppakken. Doet dat nu via de rechterkant van het veld met Boateng, de hoogte van de middellijn. Speelt de bal <coughs> naar Müller. Müller. Dan even terug. Uh, Kedira. Kedieren naar Mertensacker en dan komen direct wat wissels in bij de Duitsers. Want daar gaan we trainingspakken uit op het moment dat Hummels de eerste invaller bij de Duitsers balbezit heeft. De hoogte van de middencirkel naar Mertensacker. Mertensacker dan gewoon over de middenas van het veld. Het kan zo simpel bij Müller. En dan is het Heitinga die het lichaam de goed tussen zet voordat er gevaar kan komen van Kloossen. En dan een goede bal van uit richting Babel. Babel naar Sneijder. Is wat ruimte? Is wat ruimte ze nu en dan kuit. Je ziet dat de bal toch naar de rechterkant gaat. Terwijl hij hem graag gaat willen hebben aan de linkerkant. Is het van de wiel. Van de wiel. Huntelaar wijst dat hij naar Snijder moet. Dat lijkt ook zinvol. Want de snijders geeft de bal naar Huntelaar. Huntelaar laat zich van de bal afzetten door Hummels. En heeft dan een wegwerpgebaar van Hummels nog een keer. Aan de linkerkant is het dan. Podolski die weg is gevaarlijk dus weer. Ziel voor het doel, Podolski draait, geeft de voorzet over de hele... Oh wat een schitterende bal zegt, daar staat Müller, die wil de bal in één keer op zijn slof nemen. Nou ja, dat doet hij ook wel, maar schiet hem dan hoop over. Overzicht is uh, grandioos, omdat er een uh, zee van ruimte aan lag aan de andere kant van het veld. Maar je moet wel het a zien en b ook nog de technische bagage hebben om de bal daar vrij goed af te leveren. Nou, dat had Podolski, terwijl we nu op de bank zien, dat zal veel mensen goed doen die van voetbal houden. Dat Mario Götze, het grote Duitse talent van 19 jaar, jong, oud ook zeggen, maar jong... De trainingspak uit is uitgedaan en is zometeen in het elftal gaat komen. Dat is echt nou ja, de messie van Duitsland wordt er hier en daar gezegd. Maar dat is een genot om te zien deze jonge speler van Dortmund. Die gaat er straks in het elftal komen. Uur gespeeld. Duitsland-Nederland is volkomen terecht. 2-0 voor de Duitsers. Van der Wiel. Van der Wiel die de bal heeft teruggespeeld richting Matthijssen. Matthijssen staat 10 meter voor de middellijn. Iets ten linkerzijde van de middenas. Dan richting Heitinga. Heitinga die steeds meters kan maken. Maar het levert tot nu toe nog weinig op. Nu de bal naar de rechterkant van het veld. Van der Wiel. Heiting zou hem terug willen hebben. Maar krijgt hem niet. Van Bommel dan op de middenas van het veld. Neemt de bal niet helemaal goed aan. Kan zich corrigeren. Speelt de bal naar kuit. Komt Nederland dan nog in de wedstrijd? Met nu die bal die voorkomt. Snijder die er niet bij kan komen. Boateng eigenlijk via de achterkant van zijn hoofd kopt weg. Muller speelt door En dan kunnen de Duitsers er misschien uit via Kloossen en Müller ter hoogte van de middenlijn en aan de rechterkant. Maar er komen van de Duitsers nu. Nu komt Eusiel. Kijk, kijk, kijk, kijk. Vanuit de rug is hij weg. Eusiel komt daar. Bij de rand van het 16 meter geeft hij bal en het is Kloossen die de bal schiet. Maar het zijn fantastische aanvallen. Die loopbewegingen zijn zo goed. Het is zo goed bepaald. Het is zo goed gekozen en het is ook zo goed gezien. Tot nu toe nog, dus nog steeds 2-0. Co Adriaanse zei ooit, het is in een aanval van de tegenstander toch vooral belangrijk om je man in de gaten te houden. Niet zozeer alleen maar naar de bal te kijken. Ik heb namelijk nog nooit een bal een goal zien maken. Ja. Maar dat doet Nederland Net wel op. af en toe fout. Daar komen de Duitsers weer. Want zo makkelijk als Eusiel ook nu weer wegloopt uit de rug van Strootman. Ja, dat, dat is echt vragen om problemen. Nu komen de problemen van een andere orde, omdat er een overtreding is. Ja, maar was mooi, Thomas Muller en, uh, en Van Bommel. De oude ploeggenootjes. Ja, Müller had het zoiets van: het is toch een overtreding. Dat zegt Van Bommel ook. Maar hij zegt: hou je rustig, hou je rustig. We hebben bij elkaar gespeeld de Bayern München. Vrijheid ook voor de Duitsers. Het viel allemaal wel mee, maar het, vrij schop is terecht. Uh, en die gaat dan door de Duitsers genomen worden. Nou, Euziel staat erbij. Hij zegt: zegt uh, wacht tot ik fluit. Dat geeft in ieder geval Deel zelf al de gelegenheid om een goede muur te metselen. Die door de scheidsrechter nu op afstand wordt gezet. Die loopt nu. Nou ja, echt zeker vier meter achter de Nederlandse muur weg en zegt. Uh, hier moeten jullie staan, heren. En dan vind ik het prima. Even kijken, Kroos staat daarbij en uh, Euziel dus. Euziel zal het normaal gesproken gaan doen. Hoewel, Kroos, ik zei het, heeft een goed schot. Goede vrije schop ook. Hij zou het met zijn rechter doen, Euziel met zijn linker. Bal ligt een beetje aan de rechterkant. Lijkt mij voor linksbenen spelen eerlijk gezegd prettiger. Stekenburg heeft de muur gemetseld en heeft hij gezegd: wat mij betreft kan het zo wel. 63 minuten Als het 3-0 zou worden voor de Duitsers, dan is het echt gedaan. Het wordt euziel en het wordt een bal in de muur. De rebound valt voor de voeten van uh, Podolski. Die ramt hem dan tegen Sneijder op. En zo over dat zelf had de bal weer. Van de wiel met de versnelling. Speelt de bal uh, slecht. Uh, Huntelaar uh, gebruikt het lichaam goed. Uh, kan de bal niet onder controle houden, maar Boateng maakt een overtreding. En de scheidsrechter zegt, ik staat er heel dichtbij. Je kan veel van de scheidsrechter zeggen, maar hij staat overal dichtbij. We krijgen nu een wissel uh, bij Nederland waar Strootman, uh, denk ik, het veld uh, gaat verlaten... En waar Nigel de Jong in de ploeg aan komen, dat is de, de eerste wissel bij het Nederlandse helftal. Ja, Geen gekke wissel ook. Nee, nee, zeker niet. Als je wat meer defensieve power wil, dan uh, stond is ook echt chagrijnig. hoor. Dat zie je wel hoe hij eruit gaat. Die heeft natuurlijk ook wel in de gaten dat dit niet zijn beste wedstrijd was. Nou, hij speelde niet echt heel erg slecht. Maar hij, hij kwam een tempootje tekort, leek het. Ja. Hij uh, kon zijn vind... loopactie niet maken. Ik vind hem in de eerste helft toch wel iets te veel veilig tikje breed in plaats ja. van vooruit. Ja, maar ja, het is voor hem ook. Het is bijzonder. Hè. Het, het is Zeker. wat anders dan zo'n uh, na het seizoenwedstrijdje uh, in uh, Brasilio of in Argentinië. Maar dat hij, is heel en hij komt er wel. Jazeker. Een mooie leermomenten. Matthijs ja. de Paas. Dan doet dat naar Kuit aan de rechterkant van het veld. Kuit kan de bal niet binnenhouden. De Paas is niet goed. Dat moeten wij gezegd. Die komt vier meter achter Kuit. Maar onder normale omstandigheden en als Kuyt in vorm is, daar heb ik het eerder over gehad... ...dan heb je het gevoel dat hij zo'n bal wel binnenhoudt. Maar Kuyt is niet in vorm. Nog geen goal gemaakt bij Liverpool dit seizoen. Ja, eentje in de Carling Cup, maar in de competitie nog nul. De mail zelf had dan wel hier en daar. Zweden bijvoorbeeld nog. Maar uh, het is nog geen feest voor hem. Overtrainertje nu. Van Bommel maakt hem op close hoofd van de middenlijn. De twee steek elkaar nog een rondje. En de Duitsers gaan wisselen. Uh, dus? van wie toch veel mensen dachten dat hij de basis zou staan. Podolski eruit de kant. Maar daar dus niet stond. Komt nu in het elftal. En uh, die komt ook inderdaad voor de man die rechtsbeek was. Boateng die gaat naar de kant. En Podolski naar de kant. En inderdaad Gutsen. En dat vinden we dus eigenlijk allemaal erg leuk. Want dat is een genot om naar te kijken. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb er veel van gehoord. En ik heb hem nog nooit live zien spelen. Dus ik ben heel benieuwd... Uh... Natuurlijk wel op televisie gezien, maar nu leuk om te kijken naar uh, weer een groot talent uit uh, die Duitse opleiding. Na 2000, toen het niet goed ging met het Duitse elftal, heeft Duitsland eigenlijk uh, de boel omgegooid. Heeft men heel erg gekeken naar uh, de opleiding in Nederland, uh, hoe men daar uh, in uh, regio's werkte met talenten. Terwijl uh, Nigel de Jong met zijn eerste balcontact uh, helemaal mis zit. Dus het was geen balcontact, maar hij zat er volledig naast. Is het Duitsland dat nu 3-0 gaat scoren en dat heel simpel doet. Wat een fantastische goal. Een ijshockey goal zou je kunnen zeggen. Tik, tik, tik, tik. En uiteindelijk is het Euziel die scoort. Nederland uh, wordt uh, hier geslacht vanavond. En uh, er is heel veel werk te doen om uh, met dit Nederlands elftal uh, aan te gaan klampen bij uh, de Duitse formatie. Waarbij gezegd, geen uh, van Persie. Geen van de vaart, geen avalay, eh, geen robben. Dat zijn natuurlijk wel mensen die eh, extra kwaliteiten hebben. Maar dit Nederland is nog niet gespeeld hoor. Het wordt nog erger dan deze 3-0. Zo simpel, zo makkelijk, zo eenvoudig, zo klassevol. En eh, ja, het is gewoon genieten van de duits dan. En dat deden we ook in Zuid-Afrika toen Nederland eh, de finale haalde, maar iedereen het had. En wij absoluut ook. Uh, waar we genoten van het Duitse elftal. En het is mooi om dit te zien. 3-0, Duitsland-Nederland. Het doet pijn, maar aan de andere kant is het ook wel heel bijzonder... om deze Duitse formatie van dichtbij te mogen bewonderen. Zou je nog twijfelen over hoe goed is die closer nou eigenlijk... die al zoveel Interlands gespeeld heeft? Nou, hij maakt er één en hij is bij die andere twee goals de aangever. Kortom, een goede wedstrijd van hem. De maar kans van is... de Schoten van dit elftal. Ja, inderdaad. Ja. Zo schijnen ze hem in Duitsland ook steeds vaker <laughs> te noemen. Ja... Oké okay, eerlijk is eerlijk. Het is, uh, ja, het is 66 minuten. Het is, uh, het is mooi om te zien wat de Duitsers laten zien. Het de deel zelf dan wordt gewoon uh, aan stukjes gespeeld. We hebben gewoon helemaal niets te vertellen. Van Marwijk is er ook klaar mee. Die is gaan zitten. Ja wegwerpgebaardje die... net bij de 3-0. Natuurlijk frustratie omdat er een domme actie van de jongen vooraf gaat. Die een bal moet wegtrappen en de bal mist. Maar hoe makkelijk ze het uitspelen. op van Playstations is werkelijk van grote schoonheid. En jij zegt het net terecht. Het Duitse publiek heeft het ook in de gaten. Al wiederseen wordt er gezegd. Het zou nog maar zo een stukje erger kunnen worden ook. Ja, want uh, Duitsland uh, is uh, in het element, uh, kan gewoon uh, spelen zoals het wil spelen. En het, uh, het zal pijn doen voor de Nederlandse elftal spelers die zich uh, terecht uh, groot wanen. Want uh, er zitten er hele veel goede voetballers in. Maar uh, als er zoals vandaag tegen een tegenstander wordt gespeeld die uh, heel erg goed is. Waar heel veel mensen inlopen die uh, bijna alles met een bal kunnen. Heel veel spelers inlopen die een doelpunt kunnen maken. En heel veel spelers... Uh, ...hebben waar, waar men ziet waar de bal naartoe moet. Eusiel, men krijgt nu... Uh, ja, ze gaan, uh, ze gaan echt gallery play spelen. Met uh, ook mensen in de verdediging die opeens basis gaan geven die je niet verwacht. Heel goed dit laatste elftal. En Mertensakker wordt opgejaagd door Snyder. Maar het heeft allemaal weinig zin. Want Heuwe dus gaat nu gewoon aan de rechterkant tempo maken. En maakt dusdanig tempo dat het Nederland zelf dan moet oppassen. De overstap van Kloos is door niets en niemand begrepen. En dan kan Nederland proberen eruit te komen. Maar ja, wat heet eruit komen? Gewoon terugspelen Kuip en Stekenenburg met een lange trap. Huntelaar wil die bal controleren. Maar die bal zelt een meter of twee aan hem voorbij. En komt dan in de loop van Mertensakker mee. Mertensakker, Neuer. De keeper die dus in het eerste kwartiertje na rust een paar keer voorzichtig is op de proef werd gesteld door de... Aanvallers van Oranje, maar ook niet veel meer dan voorzichtigjes. We hebben het gezegd, het, is, het moment was eigenlijk nog een schot van Snijder dat naast ging. Half metertje. En voor de rest is dat, hoe stom het klinkt, de meest overbodige speler op het veld eigenlijk. De Duitse keeper, want die heeft een uh, hele rustige en dus koude avond. 69 e minuut, Duitsland 3, Nederland 0. Eusil aan de bal, Kedira aangespeeld. Eusil nu in de breedte aanspeelbaar, Kedira loopt nu zelf. Ja, ja, die uh, heeft alle energie. De rechtsbek van uh, Schalke, de is dus van de Huntelaar. De linkerkant komen nu ook mensen. Dan gaat de bal naar Muller. Die gaat lopen, recht voor het doel. Muller zou kunnen schieten. wil een steekballetje geven op spel. Kedira, die doorgelopen. Maar die staat inderdaad het spel. Maar echt een antwoord had Oranje ook op deze aanval weer niet. Vrij schop. Ja, de combinaties zijn, uh, hoe gek het ook klinkt, uh, Braziliaans. Zo nu en dan van de Duitse elftal. En het klinkt waarom gek? Omdat de Brazilianen het bijna niet meer doen. En uh, dat je dan echt heel ver terug moet gaan naar uh, een, een elftal dat zo makkelijk combineert, zoveel techniek heeft, zoveel loopvermogen heeft en ook aanvallend durft te spelen. Veel aanvallender dan alle Braziliaanse teams vanaf uh, 94 bij wijze van spreken. Dit is een grote elftal, een mooie elftal. Met de bal bezit nu voor uh, Sneijder. Sneijder die de bal speelt. Het leek buitenspel bij Huntelaar. Wordt niet gegeven. Maar Huntelaar raakt de bal vrij simpel kwijt aan Hummels. Uh, Huntelaar gaat er dan bij zitten. Terwijl de Duitsers weer gaan zoeken naar een volgende treffer. En die Heubedis heeft in ieder geval de vaart er aan de rechterkant ingezet. Die probeert steeds aan de rechterkant door te komen. Krijgt nu ook de bal, nee toch niet, van Müller. Die de combinatie door het midden zoekt. Er zit er net een voetje tussen van Matthijsen. Dan is er uiteindelijk geen overtreding begaan tegen Müller. Die nog in het 16 meter gebied ligt op het moment de hoogte van de middenlijn Babel probeert de bal te spelen richting Kuit. Kan er niet bij komen want verdedigend zit het ook heel knap in elkaar. Men stoort heel snel. Geeft weinig ruimte aan de Nederlandse opbouw. En nu ook weer de combinaties die van links naar rechts van voor naar achter gaan. Die zouden er een liedje op kunnen maken. Aogo met het balbezit en aan de linkerkant kutsen. Gutse die een meter of tien over de middenlijn staat. De bal deur terugschuift op de eigen helft. Op Hummels. Die andere van die verdedigen. En dan gaat de bal weer in de breedte. Naar Kroos. Wat een ruimte ook weer. Die kan echt om zich heen kijken. Wat doe ik met de bal? 10 meter lopen? Dat kan. Over naar de linkerkant. Ayogo nu. En de, de bal weer terug naar Gutse. Gutse Kroos. komt 1-2. Nog maar eens combineren. Nou staat bij de Duitsers eigenlijk iedereen stil. Beweegt alleen Gutse. Maar je niet niet aanspeelbaar. Omdat daar van de wiel in de buurt staat. De bal gaat terug naar Hummels. sfeer in Hamburg is uitmuntend. Dat mag duidelijk zijn met een 3-0 voorsprong voor de Duitsers. Na 71 minuten. Tegen een onmachtig Nederlands elftal. Dat werkelijk niets te vertellen heeft vanavond. In de arena van HSV. Als er geopend wordt in de richting van Kloosje. Die troost van de middenlijn de bal kan aannemen. En breed geeft aan Kadira. Ja, ik benieuwd hoe het Nederlands elftal het bij Bayern München gaat doen. <laughs> ja, de bal balbezit nu voor... De Duitsers met Hummels, terwijl Eusiel zich aanbiedt, de hoogte van de middencirkel. opent naar de linkerkant van het veld, slechte bal, o, kan niet bereikt worden. Kuit zit daar goed tussen, Huntelaar, Huntelaar richting Van de Wiel. Van de Wiel terug naar Heitinga, Heitinga dan uh, richting uh, De Jong. De Jong uh, met balletje naar, ja, naar Wie. Je ziet hem echt gebaren, nou dan drie meter verder naar Van Bommel. Van Bommel denkt zoek het uit, krijg jij die bal weer terug. De Jong dan, goede bal richting Sneijder. Dat is goed, uh, maar Sneijder had meteen open kunnen draaien en de bal moeten spelen. En van de Wiel doet hij niet. Dan met Van Bommel. Van Bommel tussen twee man in. Sneijder ook tussen twee man in. Geeft de bal dan goed richting Kuit. Kuit richting Van Bommel. Maar ja, het is eigenlijk hopen dat die 19 minuten heel snel omgaan voor het Nederlands elftal. Want er zit geen enkele power in het elftal. Geen stootkracht en ook te weinig kwaliteit. Zo nu en dan. Van laat de bal van de voeten afhalen. Braafheid kan herstellen. En Van Bommel bouwt op. Komol wijst. Sneijden krijgt de bal in één keer doorgegeven van de wiel. Dat ziet er Kuiten Huntelaar nu voor het doel. Wat heet. Die staat op 20 meter van het doel. Maar veel dichterbij zijn ze niet geweest vanavond ook. Sneijden probeert dat het zelf zelfde de bal verspeelt zijn tegenstander op te jagen. Dat heeft gedeeltelijk zin. Want hij krijgt de bal nu via een gelukje toch weer terug. En heeft hem meegegeven aan De Jong. De Jong krijgt een tikje van Klozen. Die is er ogenblikkelijk bij De Jong verontschuldigd. Dat lijkt me heel verstandig overigens. En nu gaat Sneijder lopen met de bal. Die wordt heel makkelijk van de bal gezet door de Duitsers. Nou, daar komen ze weer. Met drie man meteen in volle speurt weg. Müller aan de rechterkant. Klozen kiest positie. Maar dan komt de bal niet omdat Matthijssen dit keer uitstekend staat opgesteld en de voorzet kan onderscheppen. Het uitverdedigen is ook heel behoorlijk trouwens, want de bal ligt aan de voeten van Hunterlaar. Balbezet nu voor Babel, die een keer kan versnellen. Maar dan een viermans verdedigingsmuur tegen zich ziet, dan moet hij dus even terug. Daartoe hij goed Babel, maar hij kon niet verder in offensieve zin naar voren. Waardoor Van Bommel de bal geeft naar de Jong. De Jong naar goede dag zeg, op vier meter afstand keilt hij die wel heel hard langs snijden. Waardoor de Duitsers kunnen overnemen en dat ook gewillig doen. Met de ruimte die er aan de rechterkant is. Eusiel aan het balbezit. Terwijl aan de rechterkant Heuwedes weer kwam. Is het toch de combinatie die via het centrum gaat. Waarom zou je het moeilijk maken als het makkelijk kan. Nu dan wel de buitenkant gezocht. Met weer Eusiel in balbezit. Eusiel met een goede bal. Een combinatie die net niet goed genoeg is. Kedira glijdt dan weg, Braafheid glijdt dan weg. En dan zou er een overtreding zijn begaan. Door Kedira afgefloten. En een vrije trap voor het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal. 73 minuten gespeeld. Kijkt tegen een 3-0 achterstand aan. En het balbezit is bij Van Bommel. Ja, zo is de terugkeer in Hamburg. 51.500 51 mensen kijken hierover. Zoals de terugkeer in Hamburg na 88 even wat anders geworden dan Nels Elftal had gehoopt. Wel dit een aardige aanval is met Babel die op 20 meter kan schieten. De bal geeft dan van de wiel, schiet, kapt zijn degens dan eruit, schiet dan met links in de handen van Neuer. Dit is de beste kans van het Nederlands Elftal in de tweede helft, misschien dus wel in de hele wedstrijd. Het schot van snijden. Ja, dat was ook een goeie, maar deze staat van de wiel nog dichter voor de goal. Maar kapt hem dan uiteindelijk naar zijn linker, dat is niet zijn sterkste been en schiet de bal echt recht in de handen van de keeper. Daar had wat meer in gezeten om in ieder geval de eer te redden. Want spannend gaat het niet meer worden vanavond. Dan zijn we het wel over eens, denk ik. Eén ding is uh, wel duidelijk dat Roy Berens er direct uh, in gaat komen bij het Nederlands helftal. Die kreeg net het signaal van uh, Bert van Marwijk. Dus uh, die gaat uh, direct uh, binnen de lijnen komen. Of het uh, veel zal uitmaken, dat denk ik niet. Want uh, dat zou uh, opzienbarend zijn. Maar het is in ieder geval wel leuk voor Berens. Die na een slechte periode bij Heerenveen dan uh, nu een goede periode bij AZ bekroond ziet met uh, een invalbeurt. Maar het is nog niet zo ver, want het balbezit is op dit moment uh, voor de Duitsers... die uh, met Mertensakker... En uh, het centrum uh, gaan opbouwen waar Kloos uh, Ver terug is gekomen. De bal kwijtraakt, maar dan raakt ook Huntelaar de bal kwijt. En uh, zegt de dat er een overtreding is begaan. En dan is uh, het balbezit uh, voor aan de zoeken, Nederland. Je ik zit heel mooi te, in je papieren te kijken. Ja, te ik zit even te kijken wat, welke interland van binnen dit wordt. Oekraïne, de tweede denk ik. Oekraïne, die gekke wedstrijd met dat c afval Voor mij heeft toen, hij uh, toen zeven mensen debuteerden, was hij er één van. Oké. Okay. En bij mij weten was dat, uh, is dat de enige. Ook die Luc de was. Jong gaat zich warm lopen. Die uh, scoorde in Finland zijn eerste Doelpunt het voor het Neel zelf al. Die moeten dan het schip nog een beetje vlot zien te trekken. Nou ja, we hebben gezegd dat is eigenlijk ook al geen serieuze opdracht meer. Maar de eerrijder, dat behoort nog tot de mogelijkheden. Een kwartiertje nog te gaan. De bal bezit voor het Neel zelf al via Heitinga. Heitinga aan de rechterkant van de wiel. Kuit is niet aanspeelbaar, maar nu wel als hij twee stapjes terug doet. Maar kan dan de bal alleen maar weer terugkaatsen van de wiel. Halverwege de Duitse helft. Dan gaat de bal naar het centrum van Bommel. Die hem terug laat vallen op bij geld. Voor Matthijs aan de linkerkant al maar eens proberen via Braafheid. Twee meter over de middenlijn. Krijgt bijna zijn schoen. Babel aangespeeld. Wordt hard door Heuven dus van de bal gevleden. En blijft geblesseerd liggen. Valt wel mee, want krabbelt weer overend. En krijgt een vrije schop terecht. ...wisselen dus. En de tweede interland van... ...Royt Berends. Hij gaat komen als vervanger... ...van Klaas-Jan Huntelaar. Ja, dat betekent... ...dat Kuit in de spits zal gaan lopen. Althans... ...hij krijgt nu iets te horen van Bert van Marwijk. En aangezien de spits eruit gaat... ...en Berends geen centrumspits is, lijkt het me logisch... ...hoe het dan zelf al dit in ieder geval gaat... ...oplossen. Huntelaar heeft... ...niets kunnen laten zien. Was gisteren... ...buitengewoon scherp op de training. En we hadden allemaal de hoop van... ...wauw, dit wordt de avond van Huntelaar. Zoals op de training het idee van... Dit zou best eens een hele mooie avond voor Oranje kunnen worden, maar. Dat wordt het helemaal niet. Want Nederland kijkt dus nog steeds tegen die 3-0 achterstand. Aan Berens is er ingekomen. Het is inderdaad zijn tweede Interland. Met Nigel de Jong nu een bal bezit. Die de bal even speelt naar Matthijssen. Die daar niet echt blij mee is. Want die moest even corrigeren om zijn eigen as heen draaien. Nu van de Wiel. Berends met het eerste balcontact. Speelt de bal terug naar Van de Wiel. Van de Wiel naar Matthijsen. Maar zo tikken de minuten wel weg. Maar uh, komt Nederland niet in de buurt van uh, de Duitse 16 meter. Geen uitgespeelde aanval tot nu toe geweest. Overstapje van Snijder mislukt ook. De Duitsers nemen over. Doen dat uh, via Heuvels. Heuvels naar de rechterkant van het veld. Waar even wat ruimte was. maar Nederland kan overnemen. Omdat de zorgvuldigheid bij de Duitsers ook wat weer begint terug te lopen. buiten spel bij Kuit. Naar de dieptepas van Nigel de Jong. En zo zitten we te kijken naar een wedstrijd. Die de laatste wedstrijd van Nederland is in 2011. Het is een, een wijze les geworden. Het is een les die hard aankomt. En die in ieder geval veel denkwerk zal geven. Voor iedereen en alles die bij Oranje betrokken is. Balbezit nu. Voor usiel, usiel die overal is, overal loopt, overal kijkt en overal een goede bal uh, neergeeft. Nu ook weer bij Mertensakker die uh, in de diepte nu uh, de bal kan geven naar Kedira, Daar gaat uh, weer Heuwe die gewoon om twee mensen heen loopt. Sjoen, omdat uh, Bravheid daar helemaal weg is, laat zich meelokken. En dan uh, is er het herstel van Bravheid op snelheid, maar is de corner er voor de Duitsers. Dus het is te simpel voor woorden hoe Nederland wordt weggespeeld. De Duitse regie uh, geniet intussen. Op de monitor zag ik net een uh, schakeling van 4-5 close-ups van wanhopig kijkende Nederlandse spelers en uiteindelijk een wanhopig kijkende Nederlandse bondscoach. Want dat is toch een beetje de sfeer van de avond. Hoekschop voor de Duitsers. 78 minuten bijna gespeeld. 3-0 zijn de alleszeggende en dus niet onterechte cijfers. Het voordeel van Duitsland. Een hoekschop close. Goed in de gaten houden. Want dus sterk in de lucht. Scoorde al met het hoofdbal. Gaat aan u overheen. Wordt gekopt door Mertensakker Richting de penalty-stit. Dan wil Kedira de lucht in. Die komt nu bij de bal. Berends verdedigt uit. Komt daarbij zelf ten val. En is daarbij dus aangeraakt door de Scheidsrechter of door zijn, door zijn tegenstander. Het zou een mooie boel worden. En het Nederlandselte krijgt een vrije schop. Ja, Kedira wordt uh, op de been geholpen door uh, Heitinga. Scheidsrechter staat erbij. Kedira heeft een beetje last. heeft een beetje last van de uh, ja, aanrichting. Aan de achterkant bij zijn bil. Achterkant uh, van uh, de hamstring is het balbezit. En nu uh, voor. Van de, wiel, van de Wiel met een opening naar de linkerkant van het veld. waar uh, zowaar een idee achter zit met braafheid en uh, met Snijder. Snijder kijkt, loert altijd op datgene wat je niet verwacht. Gaat nu langs 1-2 man, maar raakt de bal vrij simpel kwijt. Want Euziel is niet alleen goed aan de bal, maar heeft ook goed oog op de bal. En uh, pakt de bal simpel van de voeten van toch een van de betere voetballers in de wereld. Van Sneijder, Kedira, opgejaagd door uh, Heitinga. Kan de bal niet in bezit houden, maar het herstel is er van de Duitsers via Kroos. Kroos-Kedira en de zoveel ruimte, Gutsen ook. Het is zo simpel, het is zo makkelijk, het is zo overtuigend. En het is eigenlijk zo demoraliserend voor het Nederlands elftal. Dat het letterlijk en figuurlijk achter de feiten aanloopt. Hummels die de bal mee kan geven aan wie? Aan Kroos die een steekballetje geeft. Het bal lijkt me wat te hard. Nou wordt nee, hij nog gekocht. Die wordt nog binnengehouden ja, ook. Nee, nee, toch net over niet. de achterlijn. Maar dit zegt wel wat over hoe de Duitsers in elkaar zitten. Dat wist natuurlijk al, maar dat geldt dus ook voor deze Duitse ploeg. Je staat 3-0 voor, 10 minuten voor tijd. Dan komt er een steekbal van je ploeggenoot die eigenlijk te hard is. En waarvan je denkt, nou dat red ik niet. Maar echt in volle galop achteraan En dan toch nog bijna de bal binnenhouden. houden. Het Eusiel is degene die dat uiteindelijk doet. Maar dan... Nee, hij was dus... nog niet helemaal over de lijn. Ook oh, die maar goed, goed. Na, nu Kuit. Buitenspel. Jammer. Zeker. Allebei om en om een voortje. <laughs> ja, ik ben wel voor Nederland, maar het heeft zo weinig zin vanavond. Ja. Bal bezit voor Kidira terwijl ook Wijnaldum nu uh, bezig is aan uh, een uh, warming-up. Duitse bal bezit de hoogte van de middellijn. Eusiel, Kedira. Allemaal rustig aan de bal. Mertensakker. Dan weer even via Kedira. Mertensakker. Bal hard aangespeeld richting Kloos. En meteen zijn de Duitsers weer weg. Met een versnelling. En meteen weer met het raffinement. Met Boateng en Gutsen. Terwijl Boateng doorgaat. Gutsen het 16 meter gebied binnengaat. Gutsen de bal even rustig gespeeld richting Kroos. kroos Eusiel, De hoogte van de middenas. Nu bal naar oh. Gutsen. Gutsen voor de 4-0. Gutsen net niet voor de 4-0. En het is hij die gaat hier een voetje tussen zetten. Geweldig paasje van uh, Gilles. Deel zelf al wil counteren. Maar Kuit krijgt hem wel niet onder controle. Op kracht en inzet krijgt hij hem dan vervolgens met het hoofd toch nog bij Snijder. Snijder in duel met Kedira. Balletje naar de buitenkant. beetje aan de korte kant. Voor Babel. Die moet zich Heuven dus van het lijf houden, krijgt hulp van Braafheid. En via Kuit kan de aanval dan doorgaan. Snijder in één keer gegeven nu aan Van Bommel die doorgelopen is. Hummels is daar voor de Duitsers bij. Van Bommel gaat heel lomp. Het duel in. Meer met de hand naar voren dan dat hij probeerde met een ander lichaamsdeel met de bal te komen. Raakt zijn tegenstander een beetje. Scheidsrechter zegt, zegt, speel maar door. De Duitse verdediger zeurt niet. Van Bommel doet dat ook niet. En de Duitsers hebben de bal. Via de linkerkant. Via Gutsen En via Ayogo die afspeelbaar is aan de linkerzijde. En via Kroos. En die Eusel constant in beweging. Bal uh, nu gespeeld naar uh, Ayogo. Ayogo terug richting Hummels. Hummels uh, speelt de bal ook goed door richting Kedira. Die vrij staat Ter hoogte van de middellijn. Van Bommel die daar iets te hard in gaat. En gelukkig voor Kedira hem niet raakt. Dan met Mertensakker. Mertensakker is goed aangespeeld richting Kedira. Terug naar Mertensakker. Het is net alsof we van de Duitsers alles in beweging zien. En Nederland als stokken staat te kijken wat er aan de hand is. Terwijl er nu een voordeelregel is die door de scheidsrechter Shakir niet goed wordt beoordeeld. Niet eerst. Overigens nee. Overigens deze Turkse scheidsrechter zal inmiddels denk ik wel weten dat zijn ploeg is uitgeschakeld. De formatie van Guus Hiddink 0-0 werd het in Kroatië. En inmiddels is in Turkse gelederen al bekend dat naar alle waarschijnlijkheid Hiddink... ...opgevolgd gaat worden door Bertie Vogts. Is er nu een dubbele wissel uh, bij uh, de Duitsers... ...waar uh, uh, Rolfes erin komt. Simon Rolfes komt erin. En uh, Marco Reus komt er ook in. De speler van uh, Borussia Mönchengladbach ook. Dat is weer een groot talent. Ook jong. En uh, mooi om te zien wat gaat er uit Dat weet jij. Dat zijn Kloos uh, en Kroos. Kloos en Kroos. Ja, dat is uh, makkelijk om te onthouden. Het publiek klapt de handen nog maar in stuk na 82 minuten en uh, schilt de stembal de schoor zoals dat nou even al gaat hier. 3-0, Duitsland-Nederland, slotfase van de wedstrijd. Doel in de gezien van Müller, Kloos en Özil. Waarbij Klozen er niet alleen één maakt een schitterende kopbal, maar ook twee keer de aangever is. En met name de derde Duitse goal. Eigenlijk waren ze allemaal mooi, maar die derde was echt een prachtig uitgespeelde tiki-taki aanval. En hebben de Duitsers er genoeg van of lusten ze nog wel? Nou dat laatste lijkt me van de wiel speelt de bal terug een beetje onhandig met een hobbeltje erin iets te hard naar de keeper. Stekelenburg kan dat over het algemeen wel aan en ook nu het trapt de bal dan maar weer richting de Duitse helft, waar het deel zelf dan om weer kwijt is ook. Ja, die Hummels is trouwens ook een behoorlijke verdedigerrol, dus die speelt zijn eerste bal niet goed en Babel kan de bal even terugspelen. Maar die Hummels, die verdediger die erin is gekomen voor Badstuber, die bevalt mij ook wel. Dat is een stevige jongen van Borussia Dortmund en ook die is nog hartstikke jong, geboren op 16 12 88 Reken uit, is dus 20 jaar. Nee, is 22 jaar. Het balbezit nu aan de rechterkant van het veld. Bij Van der Wiel. Van de Wiel tussen twee man in speelt die bal even terug naar Heitinga. Nederland ja, is bezig om het balbezit te houden en om de schade verder te beperken. Met nu de bal richting Sneijder. Snijder een beetje opgejaagd door Kedira. Kedira laat hem weglopen omdat Snijder gewoon terugloopt. Dan naar Braafheid. die speelt de bal dan ook weer even terug richting Matthijssen. En Matthijssen dan richting Heitinga. En het gebeurt allemaal op eigen helft. Heitinga die wil wel. En die speelt de bal naar richting Berends. Berends nu misschien met een een actie tussen twee man door. Berends heeft snelheid, heeft een goede voorzet. Kan hij die ook geven, beide. De bal gaat uiteindelijk voor een corner over de achterlijn. En uh, Nederland krijgt zowaar de eerste corner te nemen in de, de tweede helft. De derde in totaal. En Neuer denkt, verdorie is het toch vervelend dat ik die bal niet niet binnen kan houden. Ja, en dat hoort hij ook te denken. Want daarbij ben je professional voor. De bal is uh, wel degelijk over de achterlijn geweest. Nou, die aardige actie dus van Roy Berends die nog vrij onbevangen. Gewoon maar doet wat hij kan. Dat is namelijk de bal er langs gooien. Op snelheid erachteraan draven. En een aardige voorzet geven. En nu een hoekschot nemen, want dat gaat Roy Berends zelf doen. De lucht mag mee voor zover er sprake van is. Hij ik ga kuit. Willen allebei kop, maar komen die bij de bal. Ook Matthijsen niet. Nederlanders zijn echt gemiddeld een decimeter korter dan de Duitsers. Berends slingert de bal opnieuw voor, maar raakt hem nu volkomen verkeerd. En de bal zeilt over het doel van Manuel Neuer. En dan komt de doeltrap aan. Hoongelag weer van de tribune dat, uh, van de Duitse fans. Die hebben natuurlijk in de laatste jaren eigenlijk tegen het Nederlands elftal niet zoveel te vertellen gehad. En zijn nu ook wel weer eens blij dat ze veel en veel en veel beter zijn. Want nogmaals, de laatste keer dat Duitsland van Nederland won was in 1996. Nou klinkt dat ook weer erger dan het is. Maar goed, even goed. Daarna vijf keer tegen elkaar gespeeld. En geen enkele zegen voor de Duitsers. Maar daar gaat dus vanavond verandering in komen. Behoorlijk hard ook. Met Mertensacker in balbezit. Eusiel in buitenspelpositie. Waardoor die bal naar de rechterkant moet. En dat gaat dan ook gewoon gebeuren. Dus uh, kunnen de Duitsers rustig opbouwen. Doen dat weer Mertensacker. Mertensacker uh, die uh, nu de aanvoerdersband draagt. Uh, kijkt en uh, geeft de bal dan even naar de rechterkant van het veld. Waar uh, Nederland enigszins druk zet. Maar niet meer dan dat. Mertensacker dan uh, de bal diep gespeeld. Uh, braafheid wint de wel, Speelt de bal weer naar Mertensacker. Mertensacker speelt de bal niet goed omhoog. En Matthijssen kan dan overnemen. Maar dan is het Rolfus. Rolfus in balbezit. Speelt de bal even terug met Heudewes. Prachtig. En dan is het balbezit erg voor Nederland zelf. De bal was over de zijlijn gegaan. En het balbezit is erg voor Nigel de Jong. Nigel de Jong naar Snijden. Met een diepe opening. In de hoop dat Berend met die bal kan komen. Die bal komt bij Ayoko op zijn hoofd. Die kopt hem weg. Kedira neemt dan over op Widdeveld. Sterk. Weggedraaid van Van Bommel. Makkelijk ook. En dan even de goede kant op gedraaid. En dan is er ogenblikkelijk weer ruimte. Zoals nu bij Gutsen. Korte 1-2 met van wie ik vanavond werkelijk genoten heb. De eerste keer dat hij me opviel, weet ik nog, was uh, weer de Bremen Twente. Niet die wedstrijd in de Champions League, maar het jaar ervoor. Toen Twente ondersteboven werd gespeeld in Bremen. En hij daar nog voetbalde. En toen al een hoofdrol had. En toen uh, voelde hij eigenlijk al wel dat dat een hele grote speler zou gaan worden. Nou, dat is hij geworden. Noije trapt een bal weg en doet dat in de richting van wie? Nou ja, van niemand eigenlijk. Die bal wordt opgepikt door het Nederlands Elftal en is prooi voor de Jong. De Jong speelt naar het braafheid, terwijl terwijl Mijnaldem direct ook binnen de lijnen zou komen. Ik heb het eigenlijk niet gezien. Ja, De Jong staat ook al klaar. Die gaat er dus ook nog een, een cap bij krijgen. In ieder geval in Interland is het balbezit er nu voor... Van Bommel. van Bommel doet het ook niet goed, Gutsen neemt over, maar uiteindelijk is het herstel er via Van der Wiel. Van Bommel richting Berends probeert uh, om Aogo heen te draaien, lukt niet. Er staan drie Duitsers uh, en uiteindelijk gaat de bal dan via een Duits been over de zijlijn. Dan krijgen we een uh, wissel, een dubbele wissel bij het Nederlands elftal. Luc de Jong en uh, Giorgino Wijnaldum gaan erin komen. Dirk Kuyt uh, zal eruit gaan, dat uh, lijkt me duidelijk met uh, de binnenkomst van Luc de Jong. En voorlopig is het nog niet bekend wie dan de tweede man wordt. Dat wordt Wesley Snijder. Ook hij gaat er vanaf de scheidsrechter nog even een handje geven. Want je weet nooit wanneer je hem weer tegenkomt. Een belangrijk gebaar dat wel. En zo gaan we in de slotfase van deze wedstrijd toch nog twee jongelingen zien. Alden die het goed doet bij PSV. Luc de Jong die het goed doet bij Twente. En die dus nu in een wedstrijd die natuurlijk gespeeld is. In ieder geval even kunnen ruiken aan een, een, een grootheid als Duitsland. Kedira gaat er ook uit. En binnenlijnen komt Lars Bender bij de Duitsers. Bender, middenvelder van Bayer Leverkusen, gaat zijn derde Interland spelen. Zo hebben de Duitsers inmiddels vijf keer gewisseld. Het nijls al vier keer, dat hoort een beetje bij dit soort wedstrijden. Laten we eerlijk zijn, de slotfases zijn meestal niet die delen van de wedstrijd waarbij je op het puntje van je stoel gaat zitten. Zeker niet met deze stand. 3-0 voor de Duitsers. Nog 2,5 minuten gaan. Doel van Muller naar een kwartier. klooser na 27 minuten. En Euziel na een tiki-taki aanval na 66 minuten. Het nijls al heeft het hele... Een stuk langer de hele avond geen enkel antwoord had gevonden op dat wat de Duitsers hebben laten zien. De Duitsers die nu met een lange trap van achteruit van Hummels nog eens proberen in de buurt te komen van het doel van Stekelenburg, Maar de bal is veel te ver en rolt dan door. Heet ga, heeft hem gekregen inmiddels en meegegeven aan Nigel de Jong. Dion nou, de Jong op het middenveld uh, wil de bal geven richting Braafheid. Daar kan ook, maar breed uh, is uh, tot nu toe geen enkel probleem geweest, maar diep is de hele tijd een groot probleem geweest voor het Nederlands elftal. Omdat men geconfronteerd is met een tegenstander die zowel op het middenveld als achterin geconcentreerd is. En bij balverlies van het Nederlands elftal er als een gek uit is. Bij Naldem kan zich herstellen, leek de bal kwijt te raken. Heeft de bal richting Bravheid, 5-6 meter over het midden aan de linkerkant van het veld. Babel dan, wordt een beetje opgejaagd, moet ook oppassen. Speelt de bal weer verder terug richting Matthijssen. Matthijssen richting Nigel de Jong, die nu steeds in de laatste linie de bal komt te halen. Maar ja, dat kan iedereen en alles, want uh, daar heb je de vrijheid wel. Maar het is de bedoeling om nog een keer naar voren te gaan. Er zit er voorlopig niet in, want de bal gaat weer breed Nu naar Mathijs. Mathijs loopt de middenlijn over. Wijnaldum is al speelbaar, maar dan gaat de bal niet naartoe. Die gaat naar de buitenkant naar braafheid. braafheid wordt opgejaagd. Zoekt nu wel steun bij Wijnaldum. Vindt hij ook. Wijnaldum draait eigenlijk wel makkelijk van de tegenstander weg. Probeert dan opzij met contact te zoeken met Luc de Jong. Krijgt dan een uh, tikkie en een vrije schop. Een paar meter over de middenlijn. Zo zullen de jonkies van Neal zelf al misschien in de slotfase van deze wedstrijd nog een keer in de buurt komen. Van dat doel van Manuel Neuer. Want uh, vrij veel jonkies dus nu in het elftal. Met dus en Luc de Jong en Wijnaldum. En Berends. Hoewel dat niet de allerjongste is, maar toch in ieder geval onervaren. Lieverbal op Van de Wiel. Die loopt wel door. Ayogo is er uh, vrij snel ter plaatse. En kan het probleem oplossen voordat het überhaupt ontstaan kan. Dan kunnen de Duitsers er nog een keer uitkomen. Ezil meteen weer in één keer raken. Overstapje van Müller. Bal naar uh, Guts aan de zijkant. En een zee van ruimte nu op het middenveld. Voor Bender, de invaller. En een knappe bal op Ezil uh, In één keer voor het doel gelegd. Buitenspel. Wat een aanval weer jongens. Ja, en precies, het is buitenspel. <laughs> het is één one touch. Allemaal. Pats, pats, pats, pats. Allemaal. En wij staan er echt een stokken bij. Ja. Onvoorstelbaar. Van nee, dit, dit hebben wij, ja goed, we vallen er bijna van stil. Want dit hebben wij jaren nee. niet gezien. Op nee, deze zeker manier. niet. En dan, dan hebben ze bijvoorbeeld ook nog Gomes op de bank. Schweinsteiger doet niet mee. Laam. Ja. Laam oké, okay, maar goed, dat is dan verdedigen. Maar goed, uh, <laughs> er zit nog wel wat. Ja, Talent. Ja, er lopen wel wat rond. Babel uh, of Braafheid geeft de bal uh, op de borst van Aogo. Uh, dat is de ene linksback naar de andere. We krijgen twee extra speelminuten met Gutsen in balbezit. Halverwege de eigen helft speelt de bal een totaal uh, vrijstaande uh, en Nee, dat is uh, Bender. Bender die erin uh, is gekomen. Aan de rechterkant van het veld is er dan uh, alle vrijheid weer. Terwijl uh, nu ook eventjes... Uh... Ja, iemand een klapje kreeg. Ik heb het idee dat ja, Müller... Van Müller van ja, de Ja. Balbezit nu bij uh, Mertensakker. Mertensakker gaat Duitsland toch nog ook nog voor de vierde. Het publiek uh, gaat uh, applaudisseren, terecht. Want de Duitse elftal dat niet eens uh, helemaal vol is gegaan vanavond. Maar gewoon zo goed en zo geconcentreerd heeft gespeeld. Heeft Nederland een enorme afstraffing bezorgd. ...met het balbezit dus nu voor de Duitsers aan de rechterkant van het veld bij Bende. Ik hoorde mezelf in de rust uh, tegen een collega zeggen... ...we hebben vanavond de nieuwe Europese kampioen zien spelen. Misschien is dat ook wel zo. zegt allemaal nog niet zoveel. Nee, je, in ieder geval, je je wordt geval in juni hè. He? Maar uh, het ja. Duitse elftal, voor zover ze dat al niet waren... Dat is de te kloppen ploeg. Ja, MD. ik vind ze echt wel onwaarschijnlijk sterk. En nog ook sterker dan ik eigenlijk had verwacht. Ja. Nou helpt de, de onmacht van Oranje daar natuurlijk aan mee vanavond. Dat moeten we ook niet vergeten. We gaan niet weer het rijtje afwezigen erbij halen, maar dat helpt ook niet. De Duitsers hebben nog een keer de bal. Spelen die nog eens vrolijk rond in de slotfase van de wedstrijd met uh, Hummels, Ayogo. Het zijn toch spelers die bij het grote publiek in ieder geval in Nederland ook niet de grote bekendheid hebben. Maar gewoon ook hun ding doen. Kortom, ook weinig mis mee. Niemand die uit de toon van de Duitsers. Nee, nou, dat is het eigenlijk. Helemaal niemand. Iedereen doet zijn taak. Iedereen weet wat er moet gebeuren. Uh, iedereen uh, weet op het juiste moment uh, de positie te houden achter de bal. Uh, er worden geen gekke dingen gedaan. En Eusiel die de bal nu gewoon in de laatste lijn komt halen krijgt nu de bal misschien weer van Hummels. Maar Eusiel is... Uh... Echt uh, van een onvoorstelbare klasse. Oh, die poort ook nog een keer van Bommel. Dat doet pijn, Mark. Met het nu aan de linkerkant met Gutsen. Gutsen komt hier dan nog de vierde. Gutsen draait naar binnen, maar die wil iets te veel. Krijgt de bal uiteindelijk nog een beetje terug. En uiteindelijk is het dan uh, Berends uh, die de bal naar voren schopt. Maar dat doet pijn op bij Van Bommel. Mm. Door de stokken. Afgelopen. Dat is voor iedereen goed, ook voor Euziel. Ja, zeker. 3-0. Nederland uh, gedeclasseerd uh, door... Uh... Ja, door dit fantastische Duitse elftal. We hebben genoten. Ik kan niet anders zeggen. En Nederland uh, likt de wonden. Nederland dat uh, op weg leek naar een status die uh, hemels was. Maar de ploeg staat weer met beide benen op de grond. Wat een afstraffing en wat een enorme manier waarop Duitsland vanavond hier zich heeft gemanifesteerd aan het einde van 2011. Zo de analyse ook van Henk Spaan hier in de studio. En de uitslagen van de EK kwalificatiewedstrijden, De allerlaatste na het uitgestelde tien uur journaal. Zo direct met Marjan Koekoek.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 Konijntjes en knaagdieren genieten net als mensen van lekker eten. Verwensen met BAV topkwaliteit, zoals Care Plus Onweerstaanbaar smullen voor gezondheid en gebit. BAV, de mensen die van dieren houden. Paleis Soesdijk is nog nooit zo mooi geweest. In deze donkere dagen van november zijn de tuinen een paradijs van licht en warmte.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 Het is tien minuten over half elf, Marjon Koekoek met het NOS-journaal. De SGP wil dat minister De Jager bekijkt of de euro kan worden gesplitst. De discussie over één munt voor Noord-Europese landen en één voor Zuid-Europese brak vorige week los. Duitse en Franse ambtenaren zouden er al mee bezig zijn. Bondskanselier Merkel en EU-commissievoorzitter Barroso zien er helemaal niets in. De SGP wil dat de kansen en de risico's worden onderzocht.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 Minister Kamp wil Roemenen en Bulgaren nog eens twee jaar weren van de Nederlandse arbeidsmarkt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat hij dat vrijdag zal voorstellen. Hij moet daarvoor aan Brussel toestemming vragen. Binnen de EU wordt juist gewerkt aan het verder openstellen van grenzen. Kamp wil Roemenen en Bulgaren alleen een vergunning geven voor werk waarvoor geen Nederlanders te vinden zijn.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 De laatste twintig minuutjes van deze langslijn op een gedenkwaardige dinsdag zo direct. Gaan we praten met Henk Spaan over de 3-0-zegen van Duitsland op Nederland. 3-0 inderdaad. Muller en Klozen in de eerste helft en Özil in de tweede helft. Maar er is ook gevoetbald op andere velden. Twaalf deelnemers waren bekend voor het EK van volgende zomer. Zijn het er al 16, Ronald van der Geer? Nee, nog niet, want er is nog, uh, nog één wedstrijd bezig. Maar we kunnen er wel drie toevoegen. En we hadden natuurlijk allemaal gehoopt dat we ook uh, Turkije zouden kunnen toevoegen aan dat rijtje eh, deelnemers eh, EK. Maar dat is niet gebeurd. Het wonder van het Maximier Stadion in zaken hebben ze uitgebleven. Het leek ook eigenlijk een onmogelijke opgave om met Turkije met 3-0 te winnen van Kroatië. Het is ook niet gebeurd. Het wedstrijd is geëindigd in 0-0. Guus Hiddink had wel gekozen voor acht andere spelers... ten opzichte van afgelopen vrijdag. Oftewel, de jeugd heeft de toekomst en de jeugd mocht het nu ook proberen. En het was wel te zien dat er in elk geval gemotiveerd Turks elftal stond. Er stond zelfs een elftal, men wilde voor elkaar knokken. Ging in elk geval tot het gaatje, maar het was niet genoeg. Veel balbezit, wat kansen, maar niet heel veel. En er werd ook nog wel het een en ander weggegeven. Uiteindelijk is 0-0 wel een goede afspiegeling van datgene... wat er vanavond gebeurde. Ja, en je moet heel eerlijk zijn, Kroatië speelde... Wat achterover geleund in, in, in de leunstoel, in de wetenschap dat het 3-0 voor stond en uiteindelijk in de counter voldoende ruimte kreeg. Het is dus niet gebeurd. Kroatië gaat zich melden op het EK en Turkije gaat de wonden likken... en denken aan de toekomst. Maar ja, gaat dat nog gebeuren met Guus Hiddink? Dat was ook een vraag die uh, een verslaggever van de Turkse TV aan Hiddink stelde... toen hij er eenmaal stond. Hij zei, denkt u dat u ontslagen gaat worden? Well, I think that might be a big chance, yes. But I'm happy that... Uh... Of course, we didn't we didn't get the aim to beat Germany for the first place, and now we are out of the uh, through the playoff. But I'm I'm proud that some uh, four to five young players around 20 uh, are forming now a, a big deal of this uh, of this new squad. Ja, hij is er uh, trots op dus dat uh, vier of vijf jonge spelers onderdeel, gaan zijn van, van, of onderdeel zijn al van de Turkse toekomst. Het vandaag goed gedaan hebben. Ja, hij is uh, niet geslaagd in zijn missie omdat men er niet in is geslaagd om bijvoorbeeld van Duitsland te winnen. En Duitsland voor heeft moeten laten gaan in de pool. Ja, en of hij ontslagen wordt, dat laat hij een beetje in het midden. Maar de Turkse media wist eigenlijk voor de wedstrijd al dat dit de laatste wedstrijd van uh, Guus Hiddink zou gaan worden. Bertie Voogts wordt zelfs al genoemd als uh, zijn opvolger die nu nog bij uh, Azerbeidzjan uh, coach. Dus, dit is het uh, verhaal van Hirink. Uh, niet gewonnen, uh, dus niet naar het EK. Het geluk lijkt op, maar in elk geval nog wel zoiets van: uh, ja, ik laat een, een bepaalde lichting voetballers achter. De Kroaten, uh, Ronald, je hebt ze gezien tegen Turkije. Uh, is het een ploeg waar je rekening mee moet houden? Dit is een, een sterke elftal, waarvan uh, het merendeel gewoon in, in grote competitie speelt. Goed elftal. Um, ja, er werd dus, ondanks dat Turkije heel veel balbezit had, niet heel veel weggegeven. Oftewel weet hoe het achterin dicht te houden. En razendsnelle spitsen, goede spitsen ook. Rakatic, Olic is, uh, is spits van, uh, van Bayern München. En uh, de spits van Wolfsburg, Mandzukic, die nog wel twee grote kansen kreeg in de wedstrijd. Nou, Modric hoef ik verder niet te noemen, hè, van... Uh, of, van, van uh, uh, Tottenham. En ja. Prajic, de oud speler tegenwoordig bij, bij Bayern, speelde daar ook mee. Dit is een goed elftal, dat in elk geval ongetwijfeld geen Europees kampioen gaat worden... maar wel gewoon een rol van betekenis zou kunnen gaan spelen. Er zijn er nog drie plekjes over. Montenegro, Tsjechië. hoe is dat afgelopen? Dat is een 1-0 overwinning geworden voor Tsjechië. Jiracek is een man die het doelpunt maakt. Tsjechië had de eerste wedstrijd met 2-0 gewonnen. Dus Montenegro geldt niet als debutant op het komende EK. Dit was verwacht dat Tsjechië deze wedstrijd zou winnen. En dat is ook gebeurd. En de Ieren, die zien we ook terug, hè? 1-1 is het geworden in uh, de, de wedstrijd Ierland-Estland. Onder leiding van uh, scheidsrechter Bjorn Kuipers. Die heeft het niet heel lastig gehad. Wordt zette Ierland nog een 1-0 voorsprong. In de tweede helft deed uh, Vasiljev iets terug. Maar 4-0 overwinning voor Ierland. Trapatoni gaat naar het EK met zijn Ierland. En wordt daarmee ook de oudste coach ja. op het toernooi. Iets meer, uh, of bijna 74 is hij. Hij verslaat een Roemeense coach die uh, 73 en 5 maanden was op een maand. Dus uh, wat dat betekent, wat gaat uh, geschiedenis schrijven, komt er ook voor de tweede keer. En uh, Oranje was vanavond na 23 jaar terug in Hamburg. En Ierland is na 24 jaar terug op een EK. Dan uh, de wedstrijd Portugal-Bosnië-Herzegovina. Dat is op papier de spannendste, want het uh, was 0-0 in de eerste ontmoeting. En dus dacht iedereen, god, wat gaat er gebeuren met uh, Portugal thuis dan wel tegen, uh, tegen Bosnië-Herzegovina in Estadio da En het ging eigenlijk helemaal niet zo slecht voor uh, Portugal. Cristiano Ronaldo na 8 minuten 1-0, Nani 2-0. Maar zie hier, uh, Mizimovic heeft zojuist iets teruggedaan. En zo gaan we dus rusten met een 2-1 voorsprong voor, uh, voor Portugal, weliswaar. Maar het feit dat er iets teruggedaan mag worden geeft aan dat Bosnië misschien nog wel een kleine kans heeft. En dat het daar dus in de tweede helft nog bijzonder spannend komt kan worden. Het is daar op dit moment rust. Oké, okay, Ronald van der Geer, de Geer dank je wel voor dit moment. Uh, Henk Spaan, nog even terugkomen op uh, de 3-0 nederlaag van Oranje in Hamburg tegen Duitsland. Um, heb jij nou genoten van de Duitsers of uh, je geërgerd aan Oranje eigenlijk? Nou, wat, ik wat heb echt genoten gaan? van Eusiel. Dat is de, dus de Duitse Iniesta. Ja. Zo'n fantastische voetballer. Echt zo alles is oogstrelend wat hij doet. Links, rechts. Ik weet niet eens of hij links of rechts benig is eerlijk gezegd. Zo goed is hij met allebei de voeten. Ja. Die derde goal. Vooral het paasje voorafgaand aan de assist op hem. Die, dat hij, zelf, dat was neer, dat hij zelf neerlegde. Dat was een fantastische bal. Maar ik heb me ook wel geërgerd aan uh, bijvoorbeeld Van Bommel. Uh, hij haalt Strootman eruit. Het is maar heel de vraag of Strootman nou slechter was dan Van Bommel. Ik denk het eerlijk gezegd niet. En We komen helaas... toch weer op die vraag van: durft van maar wij Van Bommel eruit te halen? Uh, nou, een schoonzoon. Kijk, stel nou eens dat uh, Nederland Duitsland in de pool krijgt. In, uh... Dat is heel goed mogelijk, hè? want Oranje zit in pool 1 en Duitsland in pot 2. Ja. Pot 1 en pot 2. Ik denk dat je met zo'n. Uh, zo'n ontzettend statisch middenveld uh, als Van Bommel en Strootman. Twee grote jongens met weinig uh, mobiliteit, sprintvermogen, weet ik veel. Mm -hmm. ja, en juist op dat vlak zijn ze weggetikt. Ik weet niet of, dan, uh, of je dan niet beter uh, de jongen met Van de Vaart kan hebben of zo. Um, Nederland is, is afgesminkt vandaag. We mogen blij zijn dat het nog maar 3-0 is gebleven. Hè? Want ja. het, het had gewoon 4-5-0. Daar hadden we niet over mogen klagen. Nee, helemaal niet, want ze werden op alle fronten overklast. En uh, ja, het enige wat je kan zeggen, en dat is ook echt zo... er zaten vier spelers uit de Europese top, zijn geblesseerd ja. van Nederland. Maar we waren niet compleet. Had dat iets geholpen als Oranje ja, wel compleet was? Ja, dat zou wel hebben geholpen. Alleen je ziet bij, <laughs> bij de Duitsers, hun bank is echt dieper. Ja. Um, brede kleedkamer, zegt uh, Fred Russel altijd. <laughs> de kleedkamer. Ja, een ja. brede kleedkamer. Ja. Maar, nee, ja, uh, ik bedoel, kijk, als iedereen fit is, dan is Nederland... Uh, echt niet kansloos uh, in uh, Polen, Oekraïne. Dus wat leer je dan van deze Nou, Nederland? ik denk dat ze moeten leren dat ze gewoon moeten proberen om te beginnen met te zeggen wat zou het fijn zijn als we onze pool overleven. En niet steeds zeggen van we gaan voor het kampioenschap. Dat is Oranje is op plaats nu, gezet Na dus. nu een lachwekkende uitspraak. Ja, op zijn plek gezet. Ja. Um, even kijken. Uh, niemand, niemand uit het het viel uit de bij die Duitsers, zij waren echt uh, met nou, afstand beter. Eerlijk gezegd, uh, als je dus uh, met, uh, met een, een goede technisch begaafde spits... en een hele goede nummer tien erachter mm -hmm. zou spelen tegen Duitsland... dan is Mertensakrabadstoer, dat centrum, is helemaal niet onkloppbaar. Want uh, die hebben ook drie doelpunten gekregen tegen Oekraïne. Nee, dat is, dat, dat, dat is gewoon helemaal niet zo'n uh, goed centrum, weet je wel. Nee. Maar je moet wel met talent durven aan te vallen... En niet met Kuit en Huntelaar. Dan kom je er natuurlijk niet doorheen daar. Um, goed, uh, een 3-0 Nederlaag. Het tikkie voor het zelfvertrouwen wel. Want uh, tot voor kort dachten wij toch van: uh, ja, Friese. Nah, dat je onoverwinnelijk maar... zou zijn. Maar goed, ja. het, dat prachtige Nederlandse voetbal. Dat hebben we wel gezien de afgelopen twee jaar. Maar tegen kleine landen. Oké, okay. Henk, dankjewel gaan zien wat Van Marwijk gaat doen aan, aan, aan, aan deze nederlaag. Met ja. deze nederlaag moet ik zeggen. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ja, We gaan even naar de, die play-off wedstrijden. Want de spanning in Ierland zal niet zo groot zijn geweest. De Ieren gingen met een 4-0 voorsprong. Het thuisduel in, dat is comfortabel. Zeker als je bedenkt dat Ierland in de vijf voorgaande play-offs... maar één keer het eindtoernooi wist te bereiken. En dat was, dat weten wij en Louis Vergaal nog heel erg goed. Het WK van 2002. Maar nu is het allemaal goed gegaan. En dat heeft Wim Koevermans allemaal zien gebeuren in Dublin... Uh, hij is het hoofd van de trainingsopleiding van de eerste bond. Dus mag ik je feliciteren, Wim. Goedenavond. Ja. Ja, goedenavond, dankjewel. was niet meer spannend, hè? Uh, nee, het was niet echt uh, spannend. Uh, ik, zeg, we begonnen goed aan de wedstrijd. We hebben een paar kansen. En we uh, scoorden daar 1-0. tweede helft werd het 1-1. En ja, het krabbelt een beetje voort. Maar het feest was er niet minder om, moet ik zeggen. Ja, is de ontlading groot bij die hier? Wat zeg je? Is de ontlading groot bij de Ieren? Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, uh, je weet, Ieren hebben fantastische supporters. Ja. En uh, toen het eindsignaal daar was, ja, was het een dik feest op het veld. En eerder herenronde van de spelers. En dat, uh, dat was super. Uh, wat mogen we nou van die ploeg verwachten volgend jaar uh, in Polen en Oekraïne? Nou ja, ik moet zeggen, sinds bewind uh, sinds is uh, vier jaar geleden aanbewindings gekomen, is het uh, alleen maar uh, gigantisch omhoog gegaan. Uh, iedereen weet, twee jaar geleden, in de play-offs tegen Frankrijk, hoe het, hoe het uiteindelijk afliep. Ja, die, en, die hersenbal van ja. Harry, hè? Ja, en nu is het uh, twee jaar verder, hebben we ons geplaatst voor het EK. Ik moet zeggen, zeggen, ja, wat kun je verwachten? Het is een hele degelijke ploeg, die prima georganiseerd is. En uh, misschien niet overloop van, uh, van, uh, van, van voetbaltalent, uh, maar het is, een, het is een uitstekend team. En, maar, uh, maar speelt het en zoals daar, je kan, kan verwachten? Verwacht speelt het zoals je kan verwachten van een, van een ploeg van trappetoni? Nou... Kijk, Trapattoni heeft een gigantische uh, uh, prestatie verricht hier in Nederland. Uh, met de beschikbare spelers heeft hij er echt een team van gemaakt. Het is dus heel lastig om tegen Nieren te voetballen. Um, uh, ze scoren altijd op de juiste momenten. Ze kunnen prima verdedigen. Um, maar ik bedoel, hij heeft een fantastische, uh, fantastische prestatie geleverd. Uh, ja, Trapattoni zegt ook vaak als je, niet, als je niet kunt winnen, moet je niet verliezen. Nou, dat is heel effectief geweest, moet ik zeggen. Ja. Uh, en hij wil door, hè? Ook al is hij uh, volgend jaar, geloof ik, 74. Maar hij wil nog even door met uh, Ierland. Ja, hij wil graag door. En ik denk dat het ook verstandig is om dat te doen. Um, dus wat hij zeg je? Er zijn dus ook wat, wat nieuwe spelers bij, uh, bij de selectie gekomen. Dus hij is ook wel degelijk aan het doorbouwen met wat, wat jeugd. Okay. Dat, ziet er, dat ziet er goed uit. En hij, hij is 2,73 dadelijk. Maar. Hij ziet er nog uit als een jonge hond en hij springt nog op het veld als het nodig is, dus uh, het ziet er allemaal prima uit. Ja, en blijf jij ook langer daar? Of heeft dat iets te maken met Trapattoni überhaupt? Uh, nou, op zich heeft dat niet zoveel met, met Trapattoni te maken. Ik heb, ik heb hier een contract uh, wat nog een jaar is misschien hier vier jaar. Het uh, gaat ook allemaal prima, Het gaat allemaal de goede kant uit. En uh, ja, het zou prima zijn als we, als we met elkaar uh, door kunnen werken uh, voor de komende, komende jaren. dat zou prima zijn. Want Uiteindelijk gaan de jonge talenten die eraan komen, die gaan langzamerhand natuurlijk naar de nationale ploeg uh, uh, komen. Oké, okay. Wim, Wim Koeverbals, geniet van uh, een uh, gezellige avond daar in Ierland. Dat, uh, Dat zal wel, wel, lukken. Okay. wel lukken. Dat okay. zal wel lukken. Oké, en bedankt. Dankjewel. Oké, okay. doei. I only wanna be with you. De basketballers van ZZ Leiden hebben dinsdag de eerste zegen geboekt in de Euro Challenge. De formatie won de uitwedstrijd tegen de Duitse Kuttingen met 80-71. En door de zegen klimt Leiden naar de derde positie in groep B. Twee doelpunten van de P.S.V. Timma Tafs hebben Slovenië niet kunnen redden in de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten... De Amerikanen wonnen met 3-2, AZ-spits Josie Altidore benutte een strafschop. Einde van deze, al langs de lijn, gedenkwaardige avond. Nederland verliest met 3-0 in en tegen Duitsland. Voor het eerst in 15 jaar verliest Nederland een wedstrijd met drie doel met verschil. De laatste keer was tegen Engeland de 4-1 nederlaag op Euro 96. Einde dus van langs de lijn. Zo direct het 11 uur journaal, gewoon weer op tijd. En daarna Chris Keijne met het oog op morgen. Ik wens u nog een hele fijne avond.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 Nu in de boekhandel. Dit is Radio 1.